12 uur. Dron van Kam met het NOS Journaal. Eurogroepvoorzitter voorzitter Dijsselbloem vindt dat er nu een eind moet komen aan discussies over een Grexit. In plaats van te praten over het vertrek van de Grieken uit de euro, moet het gaan over de manier waarop we Griekenland terug op het goede spoor krijgen, zei Dijsselbloem in Berlijn. Hij was daar voor een toelichting op het Brusselse akkoord over de Griekse schuldencrisis. Ik ben hier om uit te leggen waarom het een goede deal is en waarom we die allemaal moeten ondersteunen, zei hij. Daarmee doelde hij op C.D.O. minister van Financiën Schäuble, die afgelopen dagen ophef veroorzaakte door na het bereik van het deal te zeggen dat een Grexit misschien toch een goed idee is. De Griekse banken gaan weer open na een sluiting van drie weken. Dat heeft de Griekse onderminister van Financiën gezegd. De aankondiging komt enkele uren nadat de Europese Centrale Bank liet weten dat er meer noodgeld naar Griekse banken gaat. Dat geld is nodig om de pinautomaten te kunnen bijvullen. De beperkingen op het opnemen uit geldautomaten zullen geleidelijk verdwijnen. Er is nieuw bewijs gevonden voor de zogenoemde Teven-deal. In het strafdossier over een ontsnappingspoging van drugscrimineel Kees H. bleek een afdruk te zitten van de vroegere boekhouding van het Openbaar Ministerie. Daaruit blijkt dat het OM ruim 4,5 miljoen euro heeft overgemaakt aan Kees H. Dat schrijft minister van de Steur van Justitie aan de Tweede Kamer. De omstreden deal leidde in maart tot het vertrek van staatssecretaris Teven en minister opstelte van Justitie. Teven had de deal destijds als officier van Justitie zelf gesloten. Bij een schietpartij op een Amerikaanse marinebasis in de stad Tennessee zijn zeker vijf mensen omgekomen. Vier slachtoffers zijn militairen, de vijfde dode is de vermoedelijke schutter. Drie mensen zijn gewond geraakt bij de schietpartij. Hoe ze eraan toe zijn is onduidelijk. De FBI gaat ervan uit dat de schutter alleen handelde. Politie weet nog niet wat het motief was van de man. Het weer vannacht trekken enkele regen en onweersbuien over het land, maar morgen schijnt de zon weer. Het wordt dan 21 tot 28 graden. Dit was het, NMS. Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zee. Zandvoort. en zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Voort. En jij bent erbij.